Over enkele minuten gaat de zomertour van CFM van start hier op CFM Zandvoort. Gepresenteerd door Rudy Nicola en Roy van Buurdingen. Blijf lekker huisteren. luisteren naar CFM Zomertour. I got a Nice. CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. En dit is Entertainment for You, live vanaf het Rata'splein met de CFM Zomertour. Ja, CFM voor 20 jaar natuurlijk. Ja, daarvoor doen we dit speciaal. Ja, we hebben, ja we gaan, wat gaan we doen? We hebben verschillende artiesten te gast. We hebben een interviewtje ja. met de artiesten. En die gaan natuurlijk ook een optreden doen. Dat klopt. Ja, als eerste een mededeling. Ja, hij stond groot op de poster. Marco Junger zou langskomen. En uh, ja, ik heb uh, om precies 12 uur een mailtje gekregen van dat hij ziek was. Dus uh, ja, helaas uh, komt hij uh, niet, maar daar in de plaats hebben we gewoon onze Sanfordse zangeres gevraagd. Of zij een liedje komt zingen hier op het Raad niemand minder dan... Uh, zangeres uh, Din. Din, Ja, ja hartstikke leuk. Dus uh, dat gaan we allemaal gezellig meeluisteren. Maar wie hebben we allemaal te gast tijdens de CFM Zomentuur, Rudy? Nou, we beginnen zometeen met uh, Robin, natuurlijk winnaar van uh, Sanford Talente, van Air Talented. Ja. Daarna krijgen we, dat is, uh, daarna krijgen we Angela. Ja, zangeres Angela Zangere. heeft ook al een eigen single opgenomen. Ja, klopt. Nou, natuurlijk onze eigen popster Henry. Ja, wel bekend van het showbiz nieuws Ja, het ons programma het showbiz nieuws met popster Henry. Hartstikke leuk. Altijd. En gisteren ook live in de studio hè. En ja. uh, hij heeft twee uur lang mee gepresenteerd en dat deed hij echt heel erg leuk. Ja, misschien uh, opkomend talent, hè? Ja, nou, in ieder geval hebben we uh, hebben ook nog zangeres uh, Naomi. Uh, echt een, een meisje van uh, 17 jaar die echt een dijk van een stem heeft. Ze lijkt gewoon 25, dat ja, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is zeggen. echt heel knap, klopt. Dat is echt uh, heel ja. erg mooi. En de spetterende show van Two Force, hè? Ja, klopt. Two Force 2, het is een duo, een duo zang. Ja. En dat, ja, wordt spetterend en het wordt feest hier en we hopen dat u het uh, heel erg naar uw zin gaat krijgen tijdens de CFM Zomertour hier op het Raadhuisplein in Zandvoort. En uh, ik zou zeggen, bent u lekker aan het winkelen. Kom dan ook gewoon gezellig hier een feestje bouwen met de CFM Zomertour. Yes. Zullen we even achter ons kijken of u er klaar voor is? Even kijken. Hij is er klaar voor. Hoor. Hij is er klaar voor. De winnaar van talenten 2010. Toen nog tijd natuurlijk uh, in Danzee en nu in Café XL. Maar hij is de grote winnaar. Geef hem maar een applaus. Hier is Robin Huber. Dank u, dank u. Welkom allemaal. Sandvoort, gezellig. We gaan beginnen met een classic. Jullie kennen hem allemaal. David Bowie, China Girl. En kom al, je mag wat meer naar voren hoor. Je mag gedanst worden. Let's go.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 Zweten met tranen, Zei ik vrienden, dag vrienden, de koek is op. Ja, ik heb het echt gezien. Nee, ik heb echt geen trek. En ik blijf zeker niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen. Ja echt alleen Geen gezeur meer aan mijn kop Ach nu maar op Met bloed Zweet Ranen Zei ik rot hier nu maar op Met bloed Zweet en tranen zei ik vrienden dag vrienden de koek is op mooi he met bloed zweet en tranen zei ik vrienden, dag vrienden, de koek is op, maar jij kent hem. <laughs> Dank u. ZFM gefeliciteerd, 20 jaar. Ja, dankjewel, Roy. dankjewel Robin. Kom er gezellig even bij. Dank je. Ik zou zeggen, pak deze microfoon even. Mag ik deze even? <laughs> Zo, als je deze pakt. Ja. Waar zit je grootste fan nou? grootste fan? Ja. Uh. Dat is mijn vriendin. Ja. ja. En wie komt daarna? Die mevrouw? Mijn tweelingzus. Ja. Die ik, blonde. Ik herken die mevrouw. Ja, die zoek ik. Dat is mijn moeder. Ja, die mevrouw zocht ik. Ja. Ik ken u nog wel. De grootste had ik gedacht dat hij mij naar zou wijzen. Maar nee, het is natuurlijk zijn vriendin. Hij moet zich schamen. Nee hoor, ik ben niet jaloers. Het is een heel schatje, dus ze mag de eer. U gaat naar alle optredens, hè, bijna wel? Zeker weten, zeker weten. Komt dit op de radio? Ja, volgende week zenden wij dit live uit... ...van 5 tot 7 bij CFM Zandvoort, 106.9 FM... ...of www.zfmzandvoort.nl U krijgt een mailtje van me, mevrouw. Ja, doen we gewoon. Dat doen we. Ja, hou me eraan. U krijgt een mailtje. In ieder geval, volgende week van, 6, nee, van 5 tot 7 op CFM Zandvoort... En uh, dat uh, gaat heel erg gezellig worden. Robin, we hebben al een tijdje niks meer van je gehoord. Dat, dat, het heeft even tijd geduurd, maar je staat hier weer. Ja, er waren wat uh, omstandigheden zoals je weet uh, waardoor het even stil is. Maar uh, op jouw uitnodiging ga ik in wezen altijd in. Hè? Dat is leuk. Je bent uh, winnaar geworden van Talenten 2010 in Dansee. Ja, klopt. Er gaat uh, na de zomer uh, toch wel wat gebeuren. Vertel. Ik uh, ga met uh, Erik Diekep. Dat is niet voor iedereen uh, een even bekende naam. Hij is vooral bekend van de, de Pizza Hut. Maar wat uh, weinig mensen weten is dat hij een uh, grote productiestudio heeft. En hij, maakt, uh, ja, hij, hij produceert cd's. En ik ben uitgenodigd om uh, een cd uh, ja, eigenlijk uh, op te nemen en te produceren. Dus uh, dat gaat uh, als het goed is in september gebeuren. Ja, Erik Diekep is natuurlijk bekend van het welbekende relletje van... Uh... Van die, uh, die zangeres Jacqueline. Ja, Jacqueline, ja, Jacqueline die operasangeres van Hollands Got Talent, ja. die uh, ze toen Gordon hebben aangeklaagd. Daar is Erik Dieke bekend van, hè? Ja, dus hij is haar manager volgens mij. Hè? Uh, ja, klopt. Ja. Robin, uh, wat uh, hebben jij ja, zelf al een beetje een idee wat voor nummer je wil gaan maken? Of laat je helemaal aan Erik Dieke over? Nou, ik heb wel uh, tegen Erik uh, Dieke gezegd dat uh, mijn. Stijl eigenlijk, niet echt uh, de feestnummers, als zou ik dat niet even 1, 2, 3 na net zeggen. Maar ik uh, zing meestal in de stijl een beetje van Neil Diamond en uh, Elvis Presley en toch wel de, wat, ja, de, de ballads, zeg maar. Dat ligt mij ja, ja. wat meer. Dus je wilt wel echt talig een plaat Ja, dat uh, wordt het sowieso. Oké. Okay. Ja. Ondertussen gaat mijn telefoon helemaal af met artiesten die uh, wat later zijn, want er schijnt file overal en ergens te staan. Dus, uh, nou, een echte had, artiest uh, is op tijd, hè? Ja. Dat is waar, dat is waar. En je meldt zich ook niet ziek. Um, Robin, um, heb je nog andere optredens staan of uh, gaan we daar gewoon nu keihard aan werken? Nee, ik heb uh, gek genoeg nog niet echt heel veel uh, met, het, uh, met het internet en gedaan. maar toch uh, is mond-op-mond -mond reclame nog altijd de beste. En ik heb wat uh, boekingen lopen in uh, september, oktober. En in december staan er een aantal. En dat is uh, toch altijd leuk uh, om uh, te weten. Nou, mogen we jou heel erg uh, bedanken dat je hier naar het mooie Zandvoort toe bent gekomen? Nou, jullie bedankt voor de uitnodiging. En heel veel uh, goede jaren nog met ZFM Zandvoort. Jullie doen het uitstekend. En ik vind dat dat ook wel een applausje waard is voor. Dankjewel. Zeker voor, Roy. voor alle vrijwilligers van CFM Zandvoort natuurlijk. Absoluut. Heel erg bedankt. Kleine Dankjewel. geitje van ons. je. Oké, okay. heel erg bedankt. Dit is Robin, dames en heren. Appla Onthoud hem. Voor alle feesten en partijen te boeken natuurlijk. En uh, ja, ik heb ook nog uh, iemand anders gezien in het uh, publiek... die ook al twintig jaar uh, bij CFM Zandvoort uh, zit. Hij zit daar achterin. Uh, hij mag al even naar voren komen. Rob Harms. Robby. Of is hij alweer weg? Nee, daar is hij. Hij, hij daar komt is eraan, hier. hij komt eraan. Kom jij even naar voren, Rob. Twintig jaar CFM. Uh, ja, al heel veel uh, mooie dingen gedaan. Ik ben even benieuwd... Wat, wat Rob nou uh, het mooiste moment vindt van 20 jaar CFM? 20 jaar CFM, uh, ja, dat is natuurlijk een feestje waard. En jij organiseert vandaag een uh, leuk feest hier, uh, Roy. En uh, 20 jaar CFM, ja, dat betekent gewoon 20 jaar radio. Voor zo'n voort televisie. Heel veel nieuwe dingen uh, meemaken. En gewoon heel veel gezelligheid met een gezellig club. Heel veel vrijwilligers, ben je er trots op. Ja natuurlijk, we hebben ruim 50 vrijwilligers en die heb je wel nodig gewoon om radio te maken. Nou vrijwilligers kunnen zich allemaal natuurlijk aanmelden gewoon via redactie zfmzandvoort.nl Waaronder Rudy, die is vorig jaar nog bij de Open Dag ja, gescout door onze dj's. Hè? Ja, gescout is het ook echt. Nee, ik kwam gewoon de studio binnen en ik dacht, nou ik kom hier radio maken. En het is dus via de open dag, en ik zit hier nu nog steeds, Is dus, uh, inmiddels een jaartje geleden. En het is echt een ontzettend leuke ja, radioomroep en uh, de contacten met collega's zijn leuk. We hebben goede muziek, leuke programma's. Het zit allemaal goed hier, hè? En tegenwoordig ook heel veel uh, bekende artiesten die gewoon uh, even hun praatje willen maken op de Eter, hè? Ja, klopt. Wander Gerard Joling, Wolter Kroes, ja, Jeroen van Jeroen, de Boom, ja. die hier net gewoon nog langs scheurde. ja. Zandvoorder, hè? Uh, ja, dus uh, hartstikke leuk. Ik ga even achterkijken of ze er al een beetje klaar voor uh, zijn. Ja, de volgende artiest heeft een boek geschreven. Een heel mooi dromerig boek. En uh, ja, ze is uh, bekend als uh, Din Droomgezel als schrijversnaam. Maar hier is het gewoon zangeres Din. Geef haar een hartelijk applaus. Hier is Din! Vanessa Carlton, 1000 Miles. And I'm homebound Staring blankly ahead Just making my way Making my way Through the crowd Cause I need you And I miss you And now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 Making my way, making my way through the crowd. Need you, and now I wonder if I could fall into the sky. Oh, I'd walk in miles if I could just. Dank u wel. Zangeres Din, geef haar nou nogmaals een hartelijk applaus. Kom gezellig hier vandaag. ook bij staan. Want je hoort er ook bij natuurlijk. Als eerste, wat ja. heb jij voor shirt aan? Een jarig ZFM-Zandvoort shirt. Ja, nee, wat heb jij met ZFM? Wat heb jij met ZFM? Nou ja, het is uh, gewoon fan van ons programma. Ja. Dat, is het. dat is het gewoon. Nee, maar je dat was vandaag langs. ook vrijwilliger. Hè? En uh, Marco Junger had afgezegd. En toen zei je van... Uh, Kom op, laat mij ook een paar nummers zingen. Ja, waarom niet? <laughs> nou, dat is hartstikke leuk. Hé, hey, uh, Din, um, ja, Rudy. Een boek, hè? Ja, zeker. Nee. Vorig jaar ja. is er haar uh, boek uitgekomen: Droompoort. Ja, dat klopt. Waar gaat het over? Het gaat over de dromen die ik heb gehad in de afgelopen vijf jaar van toen. En dat heb ik in een verhaalvorm opgeschreven. En dromen, en wat voor dromen waren dat? Dan moet je het boek lezen. Oh, dan moet ik het boek lezen. Het is lezen. een science fiction fantasy verhaal geworden. Oh, Oké. Okay. Als mensen dat boek willen kopen, waar kunnen ze dan terecht? Die kunnen ze naar www.dindroomgezel.com yeah. of www.boekscout.nl. Dus daar kunnen de mensen het mooie boekje kopen. Uh, Din, um, meegaan aan talenten het ook, hè? Net als Robin heb yeah. je meegaan. En uh, daar ben je toch naar de finale gegaan, hè? Ja, dat klopt. Met veel uh, leuke sms'jes. Ja, alsjeblieft, 17 had ik. Uh. Nou, heb ik uh, net uh, gelezen op internet. Um, je gaat uh, dinsdag een demo opnemen. Ik ga mijn best doen, hè? <laughs> ik ben druk aan het Maar oefenen. Ik begrijp dat je daar nog niet zoveel over kan vertellen. Nee. Nee, raas. nee, nee. Oké. Okay. Hey, bedankt uh, voor, je, voor je tijd. Alsjeblieft, een uh, heerlijk chocolaatje. En, uh, <laughs> en uh, bedankt uh, dat je hier wou staan. Extra knap, omdat je wou invallen, natuurlijk. Hè? Dames gewoon, en heren, applaus. Din! Bedankt. Ja, Rudy, wat een talent weer hè, hier ja, op het uh, Raadwerkplein. En dat is al elke zondag gewoon dat er. Uh, meestal afgelo de afgelopen zomer is er natuurlijk een hoop zon geweest. En dat er altijd zo. Uh, dat er zulke talenten dan hier in dit mooie muziekpaviljoentje mag staan. En dan Oké, okay, uh, er zijn soms wat kritiek over de muziekpavioen, dat, dat de artiest niet uit hun waarde komt. Maar dan ga je toch gewoon hier mooi op de voorgrond staan en dan neem je de mensen mee. Ja, Zo werkt tuurlijk. het toch ook? Ja, gewoon een beetje jezelf laten zien, weet je wel. En dat ja. je, tot nu toe uh, lukt het aardig volgens mij. Ja, zeker weten. Hé, hey, um, ja, ze is al ook aangekomen, hè? Ze is er, hè? Ja, ze is er. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En die andere meneer is er ook al, hè? Onze uh, showgever. Uh, <laughs> nou... Even een slokje water Even een slokje water neemt ze. Ja. Alles wordt een beetje klaargezet. Ja, ja zegt ze. In... Deze zangeres woont al een tijdje in Nederland, maar ze komt uitspronkelijk uit Duitsland. Ze heeft afgelopen zomer een WK-hitje gehad en ze heeft ook haar mooie single opgenomen. Maar daar spreken we er zometeen meer over. Dames en heren, geef een applaus. Hier is zangeres Angela. Angela. Hele goede middag allemaal. I wings to fly oh Eraf. Ik ging een regen weg uit Maasland, van name Laarzen. En het wordt hartstikke lekker weer hier. Zijn er ook nog deutsche gasten? Ja, wonderbaar. Nou, daar heb ik een ganz schönes lied voor euch. Ik ben wie du. Speciaal voor euch. Zijn we alle? Dankjewel. Het laatste liedje dat ik ga zingen is mijn eigen singeltje. Dat heb ik dit jaar opgenomen. En uh, het heet En Morgen als ik wakker word. Je pakt je jas en zegt dan tegen mij: Vanavond wordt het laat.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 Ik hou van tederheid, dat is echt iets voor mij. Jij bent voor mij de ware man, de liefste, dat ben jij. Jij bent alles waar ik naar verlang, laat me voelen dat ik leef. Jij moet nu van me weten, dat ik heel veel om je geef. Word, wil ik alleen maar met jou zijn? De hele dag bij jou zijn. En niemand anders om ons heen. En morgen als ik wakker word, dan staat de tijd in van stil. De hele dag alleen met jou. Is dat alles? Alles wat ik wil. Dank u wel. Angela. Hartelijk bedankt. Heel goed gedaan. Echt heel goed gedaan. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Waar, waar zijn die twee uh, mensen die daar zo lekker aan het dansen waren... Weet ik niet. Waar zitten, waar zitten die mensen? Ja, maar die verdienen ook die wel een applaus. Ja, waar zijn ze? Ze zijn weg, hè? Ja, ze zijn want ze we durven weg. zich niet te verroeren. <laughs> nou, in ieder geval een applausje ook voor die mensen, want ze deden het hartstikke ja. leuk hè, dat ze Geweldig. dat durven. Ja. Ja. ja, helemaal hartstikke leuk. Het is nog steeds de CFM-zomertour. Uh, en en uh, ja, volgende week wordt het live uitgezonden op CFM tijdens Entertainment for You. Hè? Ja. Angela, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Je ja. hebt uh, afgelopen zomer, uh, voor de, voorjaar, heb je een single uitgebracht dat die klopt. je net hebt gezongen. Ja. Hoe is het daarmee gegaan de afgelopen tijd? Ik heb heel veel leuke reacties gehad. Er is uh, ook een videoclip van gemaakt. Uh, opgenomen in een mooie plaatsje Maasland waar ik vandaan kom. En uh, ja, ik heb heel veel leuke reacties gehad gewoon. En als ik ergens optreed uh, is die single uiteraard ook te koop. En uh, ja, gewoon leuk. Het gaat goed. Er wordt overal gedraaid op ook, uh, internetstations. En het uh, gaat gewoon goed. Het gaat helemaal goed. Uh, komende tijd. Je hebt ook trouwens ook nog een WK'tje in de tussentijd uh, ja, gemaakt. Klopt. Hè? <laughs> Heb ik samen met uh, zanger Randy en Jurgen Kreiner gedaan. Ja? Het was eigenlijk meer voor de lol geweest, maar uiteindelijk uh, hebben we ook daar leuke reacties op gehad. Uh, en uh, ja, helaas heeft uh, Nederland niet gewonnen, maar goed, uh, nee. het was heel erg leuk om te doen. Maar het was wel grappig, uh, het was eigenlijk Nederland tegen Duitsland. Ja, dat klopt en daarom hebben ze mij ook gevraagd, want het is eigenlijk uh, zo: het zijn twee Nederlanders, uiteraard, en ik ben Duits. En daarom hebben wij ons ook twee 1 genoemd uh, voor die single. Ja. En dat nummer heette Achter Oranje. En dat vonden we gewoon grappig om te doen. Gaat er uh, nog iets nieuws aankomen dit jaar? Ik wil graag in oktober mijn tweede single opnemen. En uh, wat het woord weet ik nog niet precies. Maar het zijn wel is wel de planning om in oktober mijn tweede single uit te brengen. Okay. Als mensen je willen boeken of uh, je single inderdaad willen kopen, waar kunnen ze terecht? Ik heb een uh, website. En, uh, dat is www.angelazinkt.nl en uiteraard heb ik altijd een paar singeltjes bij me en fotokaarten waar mensen kunnen... Ja, staat mijn adresje op, zeg maar, telefoonnummer ja. en internetsite. En dan kunnen ze mij uh, benaderen. Oké. Okay. Je vertelde me net dat je eigenlijk nog nooit in uh, Zandvoort bent geweest. Hoe kan dat nou? Ja, erg. Uh. <lacht> ja. Een Duits die nog nooit in Zandvoort is geweest. Ja. Nou, ik schaam me kapot, maar ik ben dat nu het helemaal vol. Z zijn er mensen Duits hier? <lacht> ja, Anders er zijn er jij... een paar geweest. Ik kijk, die meneer. Uh. Okay. <lacht> ja. Ga je nog even uh, een dorpje in of... Uh? Nou, ik ga zo even kijken, inderdaad. Oh, leuk. Okay. Ja, ik ben hier toch. Dus... Ja. Nou, mogen we mogen jou heel erg bedanken dat je hier naartoe bent gekomen. Heel erg graag gedaan. En uh, we hopen je zeker nog een keer te ontvangen. Misschien ja. volgend jaar, eventueel als de zomertour nog een keer georganiseerd mag worden. Ja, dat leuk. hopen we natuurlijk altijd. Namens uh, ja, On Air Fans en CFM Zandvoort, heel erg bedankt voor je bijdrage. Heel graag Dank gedaan. Iedereen Dames een hele heren. fijne dag. Uh, Angela! Dag! Daar gaat u zeker nog veel van horen, kan ik u vertellen. Ja, het, is, het gaat er toch uh, aankomen, hè? Het gaat er toch onze eigen Henry, hè? Ja, die man die altijd opvalt als hij op straat loopt. Ik heb het gisteren nog gevraagd aan hem in de uitzending... want hij heeft twee uur gezellig meegepresenteerd in de studio. Ik zeg, word je na drie jaar... So je wanna be a popstar, want daar heeft hij aan meegedaan... word je ja. na drie jaar nog herkend op straat? En hij zegt van, de meeste mensen niet... maar ik heb natuurlijk hartstikke mooi haar... en daar word ik aan herkend... <laughs> Dus het is, het is ouderen oudere onder ons wordt, gaan meedoen aan zo'n programma en je wordt meteen tien jaar herkend. <laughs> ja, dames en heren, ik denk dat hij er klaar voor is. Onze enige echte popstar, Henry. Normaal doet hij altijd showbiz nieuws en we vragen zo meteen of hij gewoon nog een nieuwtje heeft. Maar geef hem hartelijk applaus. Hier is Henry! Ja, goedemiddag, Zandvoort. Hoi. Lekker druk. Hello, Scoop. Hello. I'm gonna go to the leash again. Hello, Scoop let's go. When the day is dawning on a sexy Sunday morning, I'll long to be there with Marie's waiting for me there. Every lonely city where I hang my head. And his hair was pretty. I swear, my baby said, "Is this the way to Amarillo?" Every night I'm in my pillow, dreaming dreams of Amarillo. And sweet Marie who waits for me. Show me the way to. Shala la la la la la la la. Ah, goat, goat. Shala la la la la la. who waits to me Get the church bell ringing. Hear a song of joy that it's singing. For my sweet Maria. And the guy who's coming to see her. Just beyond the highway, there's an open plain, and it keeps me going through the wind and rain. This is the way to ever rain. Gezand hoort. Ik wil even een slokje nemen, daar staat hij voor nauwelijks. Dat is altijd heel belangrijk, als artiest moet je veel drinken. Als voetballer ook, maar als artiest ook, Wist je dat? Er zijn er bij die overdrijven natuurlijk ook, met zo'n heel kruis, erop. Maar het water is ook lekker hoor, zal ik je vertellen, heerlijk. Hij dat doet goed. Ja, na de shows hebben ze mij gevraagd, Henrik, kun je nou buiten Engelstalig ook Nederlandstalig zingen? Dus ja, nou vraag je me wat zeg. Ik een Nederlandstalig. Maar ik heb het geprobeerd. Alleen heb ik jullie natuurlijk even benodigd. Zou dat lukken, denk je? Hij we weet natuurlijk niet waar we gaan zingen, hè? dus dan weet je ook niet wat lukt natuurlijk. <laughs> we gaan het gewoon proberen. Ja? Help jullie me? Is goed dan. Laten we komen. Een lach, een klik, een blij gezicht, een vogel zweven naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Een kind het lacht en na je zwaait, de wind die door de bomen waait. Ja, het lijkt zo gewoon, maar er is toch een wonder.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 er zijn toch voor iedereen geniet van het leven want het duurt toch maar even het strand, de zee de volle maanden waar de sterren staan de hemel. Oh, het lijkt zo gewoon maar het is toch bijzonder en ben je soms niet goed gezin, denk aan de glimlach van een kind. Ja, dat maakt je weer blij, ja, dat maakt je weer vrolijk. God hier, het leven gaat zo snel voorbij, het geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, laat de zon in je hart, ze schijnt toch. Want het duurt toch maar even. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt op voor iedereen, het niet van het leven. Want het duurt toch maar even. Oh, ben je niet gelukkig? Heb je soms verdriet? Denk daar aan de zon en zing dit lied, kom niet! Laat de zon in je hand, Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven, want het duurt toch haar even. Oh, laat de zon in je hart. ze schijnt Het duurt toch maar even. Yes sir! Dankjewel. Ja, lieve mensen, we gaan uh, het laatste liedje doen. En uh, ik stap even af van het Nederlands talen, vind ik het niet eerder. Hè? Het is voor mijn laatste cd. En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Dat is een nummer. Heerlijk. Van de groep Brad. En de groep Brad heeft destijds hele mooie nummers gemaakt. En in de tijd dat ik nog uh, straatmuzikant was, in Maastricht, ja, ik kan het niet verzinnen. Zandvoort was ik nog nooit geweest straatmuzikant, maar destijds. En dan zong ik altijd dit liedje, The Guitar Man.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 You think you might like to take this place Something keeps him drifting Miles and miles a day To find another place To play Then you listen to the music And you like to sing along You want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 you just got to find another place to play Oh, anyway He's got to play Dank u wel. Doei. doei. U. Onze enige popstar, Henry, dames en heren. Het showbiznieuws met. Henry, al oh, wat mee. enig, wat leuk! Nou, joh, dat was het toch? toch? Ja, ik vraag me nog steeds af ja. wat die uh, vrouw zegt altijd op dat uh, deuntje, van uh, ja, dat, uh, dat jouw aankondiging op de radio van... Uh, oh wat gezellig! Hè. Ja, zoiets, zoiets was het zoiets, zoiets. Henry, ja, Roy. hoe gaat het met je? Al drie jaar lang ben jij, sta jij gewoon uh, als image uh, popstar Henry, hè? Ja, inderdaad. En, uh, dat is, uh, hier in uh, Zandvoort is het een beetje gegroeid zo, popstar ja. Henry. En uh, dat heb ik maar zo gelaten, Roy. Nee, inderdaad. Ja. Um, ja, drie jaar geleden deed je mee aan Popstars, um, daarna heb je ook nog een single opgenomen, album opgenomen, je hebt met, opgetreden met Hornede ook samen. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En uh, hoop gebeurt in die drie jaar, maar nu komend jaar gaat er ook wat gebeuren, toch? Ja, ik heb het een, uh, niet, over, niet direct over een andere boek gegooid, maar ik heb gezegd van ja, het is leuk om nummers van andere mensen te zingen, maar het zou natuurlijk zo leuk zijn om een eigen nummer te schrijven... En, uh, en uh, dat uit te brengen en eens kijken hoe de mensen daarop reageren. Ja. En dat is, dat is eigenlijk gelukt. En uh, ik heb hem samengeschreven met, uh, we zaten samen gitaar te spelen, ik met mijn zoon uh, Peter. Die ook bekend is van toen de tijd de relatie met Marilyn in uh, So You Wanna Be Popstar. Dat was even lachen was dat natuurlijk. <laughs> die is ook nog uitgebreid in het nieuws gekomen. En we hebben samen met, uh, met Peter en uh, met mijn vrouw samen we hebben een, uh, een nummer geschreven. De tekst en de muziek. En uh, we hebben hem doorgestuurd naar diverse mensen die zeggen, nou kun je dat iets arrangeren? En dan hebben we hebben Dick van Altena, bekend van de Major Dundee Band. Die hebben destijds een aantal jaren geleden wel een hit gehad in Nederland... met uh, The Longer The Distance, heet het noemen. En die gaan we samen dan met, ze, met, met Dick, Dick van Altena produceren. Dus dan hopen we dan in oktober uit te brengen, en voor de kerst. Het wordt een hele mooie ballad. En uh, ik hoop dat iedereen uh, een beetje raakt. Henry, uh, je bent nu al twee, uh, anderhalf jaar uh, bezig met het showbiz uh, op CFM, hè? Ja, ja, Vind je het hoor. nog steeds leuk? Als ik er niet leuk vind, doe ik het niet, Roy. Nee. Dat is er dus zo. Wat is nou het geheim van een, van een showbisser? Want dat weet je natuurlijk, als je het zo lang doet. Uh, nou, het is, je moet natuurlijk ontzettend voorzichtig zijn. Je praat namelijk over andere mensen. Ja. En uh, je moet kijken, van, van, is het interessant voor de mensen om te weten? Uh, de roddels, uh, eventueel wat is nou waar, wat is niet waar? Dan moeten we het natuurlijk in het midden te laten, want het is natuurlijk veel leuker om de mensen een beetje hun eigen idee erin te laten geven. Hè? In een uh, showbiz-item, zogezegd. En uh, nou, dat proberen we dus samen. Dat. We proberen niemand door het slijk te halen. Dat is bij diverse uh, uh, talentenjachten wel eens het geval. Hè? Dat je echt lekker door het slijk wordt gehaald. Dat proberen we dus niet te doen. Hoewel dingen die we zo in de kranten lezen, die we op internet tegenkomen, en dan eventjes uitlichten en dan in een showbiz-item uh, naar voren te brengen. En zo doen we dat. Ja, Hey Henry, al een tijdje, je bent al behoorlijk lang uh, steeds hier in de Zandvoort teruggekomen om weer even een optreden te geven. Even je gezicht weer te laten zien. Kika. Natuurlijk. Die is te galen, alle twee. Uh, hier bij uh, Kunstenstein, die 12 september weer terugkomt, heb je ook in de jury gezeten. Uh, wat heb je met Zandvoort? Ja, dat is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen. Wij, uh, toen ik nog een hele kleine jongen was, toen kwamen we, mijn ouders kwamen hier al in de Zandvoort diverse keren. En op de een of andere manier kom je dan toch even terug. Hè? Het is hier gewoon een lekker gezellig dorp, niet te groot, niet te klein, waar alles aanwezig is. En dan, ja, hier kun je gewoon lekker thuis voelen. En dan is het lekker even uitwaaien aan het strand, bij de ja. zee. En dat heeft toch een bepaalde, bepaalde binnenk denk ik hoor. Dus jij hebt zin in zijn antwoord? Altijd. <laughs> het hele jaar door. Hé hey Henry, vorige jaar met het Kunstfestijn heb ik een keer een grapje uitgehaald. Um, niet met jou, maar gewoon met het publiek. Was zeker weer een keer niet bij, doet hij zoiets nee, hè? Maar ik denk, ik ga nu dat grapje met jou uithalen.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 Weet je wat ik voel als ik je zaagje streel? Weet je wat ik doe als mijn mond naar de jouwe rijdt? Nou weet je, dan pak ik Din op de weg. Ik kan niet <laughs> langer wachten, dit wordt mij te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 wat te zeggen, Dan weet ik niet wat ik moet, moet zeggen. zeggen. Kom gewoon niet door mijn heen. Dat was helder. Letterlijk. keer als jij me aanraakt. Als je zegt: Ik voel me zo alleen. En Henry. Daar heb je het weer, he? Heb je het weer. <lacht> ik heb de he Van je kont en de tekens op de grond, jij had mij in je armen meegenomen. Als je vind dames en heren. Kijk hier staat ze eh? applaus. De sterren aan waar de plek waar hij tijd, tijd meer rust, heb de hele... We gaan even saaien ja. dames en heren.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 Acht de sterren en naam, waar een plek waar de tijd mee bestond. All right. <laughs> ja, dat was leuk hè Roy. Ja, het is zingen er... laat ik aan jou over en, en uh, dat is ook ja, misschien beter er, hè. Ja, prima zo hè, Ja, het echt ja. ja. ja. <laughs> pak lekker met, lekker wat water erbij. Dus, uh, Nou, hoor, dankzij het tot de volgende keer heel erg het Showbiz bedankt. nieuws. Ja, het Showbiz nieuws over twee weken weer hè. Dankjewel Dan voor je bijdrage. Henry. Okay. Ja, dit is nog steeds de CFM zomertour op het in Antwoord. Hoort, zegt het voort. Klaas Koper zie ik staan. Klaas. Klaas, Klaas? We willen je toch nog even naar voren. We doen het elke keer. Kom eventjes alsjeblieft. <laughs> Hoort, zegt het voort. Ja, la, la, la, la, la, la. Klaas. Komt zo dooi, komt komt En heb je Joop. <laughs> Goedemiddag. Foto's. Ook allemaal CFM vrienden. <laughs> Klaas, hey, wat, doe je ons, wat ga je ons aandoen? Wat dan? In september. Ja, ik vind het niet mooi zat geweest. Nou, <laughs> ik, ik kan jou ook wel begrijpen. Wij, wij zelf natuurlijk niet, hè. Wij, wij zelf niet, want we, we gaan je natuurlijk wel missen. We, je hebt wel een hele mooie opvolger. Voor de mensen die hem niet kennen, dit is Klaas Koper, de dorpsomroeper van Zandvoort. En um, ja, in september... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Als we plaatskopen als dorpsomroeper. Maar we blijven je natuurlijk gewoon zien hier in het dorp bij feestje. Uiteraard, uiteraard. Er zijn geen garnalen meer hoor ik. Ja, Echt wel. Er zijn geen garnalen meer, maar ik ga naar mijn Omroepersloopbaan gaan garnalen vissen en ik ga beugen. En Joop, en Joop is mijn eerste klant voor de garnalen. Oké. Dus nou, de eerste uh, portie is al verkocht. Oh, dat is mooi. Klaas, we willen even het woord aan jou geven. <laughs> Heb je nog wat te vertellen? Ik zal het dan maar even door de microfoon doen aan de zingers. Er is vandaag veel te beleven in onze bruisende badplaats Zandvoort. Straks kunt u luisteren naar de gezellige klanken van de original Every Green Yes Band. En deze muziek wordt u als dank voor uw komst naar het centrum aangeboden door de gemeente Zandvoort. In de poststraat naast de protestantse kerk kunt u genieten van het Zandvorse Plas du Tertre. Tot 21 uur vindt u daar een gezellige kunstmarkt met een aantal extra activiteiten. Zeker de moeite waard om even langs te gaan. In het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein verzorgt het lokale radio CFM zomertour. Vele artiesten zullen daar vanmiddag voor u optreden. Dankjewel Klaas. Ja, heel dankjewel erg bedankt Klaas. Heel erg bedankt, we zijn ja. blij met je. En tot slot is er vanavond bij Strandpaviljoen de Spot. Van 5 tot 12 uur het Surf Film Festival. Geniet in ons dorp van het strand, de zon en de zee. Maar gooi uw afval niet op straat, werk daar nou al een eens aan mee. Gooi uw rommel in een afvalbak, doe dat toch gewoon. Dan pas houden wij met z'n allen zandvoort schoon. Nog een prettige dag in Zandvoort en zegt het voor! Zeg Klaaskoper, geef hem hartelijk applaus. Klaas, bedankt. Dankjewel. En ons zie je de 25e. Bedankt. Klaas kopen dames en heren. Hartstikke leuk.